15.08 nieuws. 1 uur. Op de sportlaan in Den Haag is straks een demonstratie. En om problemen te voorkomen is dat stuk in de stad veiligheidsrisicogebied. De demonstratie is niet gemeld. Wordt gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers en dakloze gezinnen. Er moeten 750 mensen komen. De actievoerders vinden het een gevaarlijk sociaal experiment. Er worden steeds meer mensen slachtoffer van fraude. Bij het meldpunt kwamen vorig jaar 100.000 meldingen binnen... 60% meer dan een jaar eerder. Opvallend is de toename van het aantal zaken... waarbij een klusbedrijf betrokken is. Het zijn nepklussers die eerst geld willen zien... maar daarna niks meer van zich laten horen. In Zoetermeer is een man opgepakt... die met een geladen vuurwapen in de auto zat. Volgens Omroep West werd hij aangehouden op een donkere parkeerplaats. De man had geen legitimatie en rijbewijs bij zich en bij het doorzoeken van zijn tas vond de politie het geladen wapen. In de auto zat ook een vrouw die niets van het wapen wist. En de Zeehavenpolitie heeft in Vlaardingen in een vrachtwagen... zes inklimmers ontdekt. Het zijn mensen die in het vrachtruim klauteren... om zo illegaal naar een ander land te willen gaan. De zes konden met een hond worden opgespoord. Ze kwamen uit Afghanistan en Irak. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt.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 Dankjewel. Krijgen we de situatie op de weg? Op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A12 richting Obaus tussen Ouddijk en Duitsland 11 minuten. Dan de A27 richting Utrecht bij Eemnes en Hilversum 9 minuten. Heeft te maken met een ongeval. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 9 minuten vertraging. Ook Fritzers. De A6 richting Muidenberg bij Almere 59.1. De A9 richting Haarlem bij Sparnan 46.8. Dan de A20 richting Gouda bij Rotterdam 31.3.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 Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels. Altijd wel eentje in de buurt. Kippie.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 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Jordi ja. Warner. Met zometeen Damiano David. Talk to me. En nu eerst Huntrix. Hier is Golden. Fijn weekend. Radio 538. Ghost, I was alone, huh? to Huh? oh, to lose. Oh, okay. oh, given the throne, I didn't know how to believe, I. Oh,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 So familiar. Guess I'm growing. Hallo David en Talk to Me, hoor je. 14 maart gaan we dat doen. De 538 Ochtendrun. Ja, ik heb even een uh, wat minder leuke boodschap. En misschien wel eventjes val ik met de deur in huis. Maar um, nog altijd overlijdt één op de vier kinderen. die de diagnose kanker krijgen. En dat is waarom de 538 Ochtendrun op 14 maart weer plaatsvindt. Het is uh, de derde keer dat de 538 Ochtendshow dit organiseert. Dit keer in het teken van Emily. Op haar twaalfde kreeg zij te horen dat ze een hersentumor heeft. Sindsdien is ze onder behandeling in het Prinses Maxima Centrum. Nou, ze weet dus als geen ander hoe het is om op zo'n jonge leeftijd ziek te worden. En hoe het is om ja, te leven met de blijvende effecten van kinderkanker. Nu is zij inmiddels 16. Het gaat over het algemeen goed, al is haar hersentumor momenteel helaas nog niet stabiel. En dat is waarom er zoveel mogelijk geld nodig is voor de genezing van kanker bij kinderen... maar natuurlijk ook voor het onderzoek daarna. Het Prinses Maxima Centrum doet dit. En daar halen we op 14 maart dus geld voor op met de 25 ochtendrun. Inmiddels zijn die startbewijzen hartstikke uitverkocht. Dat betekent dat heel veel mensen 5,38 kilometer gaan hardlopen in het Olympisch Stadion op die dag. Dat is fantastisch natuurlijk en daar is al heel veel geld in het begin mee opgehaald. Maar ja, er is nog meer geld nodig. En, en er is op zich een makkelijke manier... waarop jij jouw steentje kan bijdragen, als je dat wil. Ik heb namelijk een runclub gestart. Ja, uh, als je naar 538.nl slash runclubs gaat... dus 538.nl slash runclub... dan uh, zie je daar een runclubje... met misschien wel jouw favoriete influencer erbij... jouw favoriete TikToker of Instagrammer. Het is gewoon een uh, leuk groepje mensen... wat op die dag ook gaat uh, rennen. Maar ja, we gaan met z'n allen ook zoveel mogelijk... geld proberen op te halen, dus... Al is het maar een euro, weet je wel. Als je maar een eurotje. Als iedereen die nu luistert een eurotje zou doneren, dan, komen naar, dan is, dat zou dat echt bizar zijn. Maar. Um, 538.nl/slash runclub. Dan komen we met z'n allen in actie op uh, zaterdag 14 maart bij de 538-ochtendrun. Cindy Laper, hoor je zo meteen. Na ah, Lucas en Steve. Hier is Believe It op 538. Only a second ago I was praying for miracle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 Anders heel je op Vijfjacht. Heb jij ook gisteravond voor die televisie staan schreeuwen en staan juichen. Terwijl de hartslag daarvoor misschien wel 180 was. Bij Jens van het Wout. Zijn broer natuurlijk ook Melle van Thout. Ja, Jens gewoon drie keer goud op die Olympische Spelen. Wat een ongelofelijke basis dat Jens gisteren nog die, uh, die bronzen plak gepakt. Het is echt uh, waanzinnige prestaties. Namens heel 5 uur ook gefeliciteerd aan de trekkers, maar ook aan eigenlijk alle Olympische helden die, uh, die de medailles hebben binnengehaald van Nederland. Mega. Het is uh, 5 uur 8 op je zaterdagmiddag en nu Bamfunk MC's freestyler. Freestyler. Ratam. <laughs> carry on with the freestyler I got the, the, the, the, the, the throw on and go on You know I got to flow on Select us under race No players could be friendly from Ozone But that's not also hold on Tight as a rock, to mic right Oh excuse me but don't a some synchronized So with the analyzer Come wipes vibes the session Let there be a lesson question You carry protection Now with your heart go on Like selling Dion, Come on, got me Straight from the top of a dome We deliver anything from Rockefellers to propellers Suckers get chillers, find the soap fast sellers. You know they can handle us like they pay us dollars Freestyler op 538. Maandagochtend zijn ze er weer. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Maandag om kwart voor tien, even bellen met Peter Heerschop. Maar ja, toen kwam de rit van Nuis en Ning. Hij zet mij op zilver. Hij noemt Jordan Stoltz onverslaanbaar. Nou, dat moet je tegen Ning niet zeggen. Song Yang Ning is namelijk Chinees voor... dat zullen we nog wel eens zien. 538. De 538-ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538. Als jij hier een beetje zin in hebt... dan ben je dit weekend bij 538 al het goede adres. 538 Dance Department. Je hoort onder andere de nieuwe Camelvet... Joris Voren en Reinier Zonneveld. En in de hotmix BLR. Vanavond 9 uur. Dance Department op 538. De koffie, jongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De... Proef zelf maar.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 Jordi Warners, Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. Hoor je zo meteen naar Max en and Andy Grammer. Mario 538. Blue-white bandit, won't should take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch sounds in the cold. So put your hand in my And watch me shine, shine, shine Cause the thing I love Suavecito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabéis, ese es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, oh yeah. quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. zelo en una playa en puerto rico hasta que las olas griten hay bendito, para que mi sello Daddy Yankee en Despacito hoorde je op 538. Met zometeen Mea en All About The Money naar Offenbach. -E Favorite direct won't fall Favorite There's a liar in the sky that I know so well Shadow me when I'm down here again She says you're doing the best you can Streets call. I get up, and my feet feel light as if I remind myself. I'll Where we know what's real How all my loved ones are keeping me straight We've known the failures and we fail. zegt de nieuwe van Direct Won't Fall ze speelde hem gisterochtend voor het eerst live bij de 5 uur ochtendshow. Waar is het goede nieuws gekregen? Wij kunnen melden dat wij Won't Fall zojuist officieel. Yeah. favorite hebben gemaakt hier op 538. Ja! Ja. En we hebben nog meer goed nieuws, want Thank jullie zijn you. namelijk ook de mega-hit geworden. <lacht> jullie worden vanmiddag ook de alarms. <lacht> Verder worden jullie de top van Radio 2. <lacht> jullie worden de Hollandse nieuwe. En niet te vergeten de frisse van Spijk <lacht> Ja. Dissen! is allemaal leuk, maar er is maar één favorite. Ja! En zo is het, er is maar één 538-favorite. En deze week dus voor de nieuwste van Direct, Won't Fall.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 Ja, We could dance, we could dance all night Maal Smit, nice to meet you. Heb jij leuke weekendplannen vanavond? Dan maak je zometeen kans op het eerste rondje... op kosten van 538 binnen nu en 20 minuten. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert.